Schapenhouders maken zich zorgen over de komst van steeds meer wolven naar Nederland. Zo werden vorige maand op verschillende plaatsen in Limburg ook schapen doodgebeten. Voetbal. Sparta heeft in de strijd tegen degradatie gisteravond drie punten gepakt... tegen een concurrent NAC. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 2-1. Feyenoord won eenvoudig van Willem 2. Het werd 5-1 in Tilburg. Eerder op de avond wist Roda JC met 2-2 gelijk te spelen tegen landskampioen PSV...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 Goedemorgen en wat leuk dat u luistert naar App Radio. Tja, u verwacht nu wellicht van mij te horen wat u kunt verwachten... de komende twee uur van deze uitzending. Maar eigenlijk ben ik benieuwd wat ik van u kan verwachten. Want bij App Radio draait het allemaal om uw reacties. De reactie van de Radio 1-luisteraar. Die bijvoorbeeld binnenkomen via de Radio 1-app of Facebook of Twitter. Elke dag laten mensen hier hun opmerkingen of kritiek achter... Vrij weinig complimenten moet ik zeggen. Dat is op de een of andere manier wat minder vaak terug te lezen. Maar er worden ook vragen gesteld. En de komende twee uur ga ik een aantal van die vragen beantwoorden... en een paar critici van de zender aan het woord laten. En doet u vooral mee. Laat weten wat u vindt van, de radio... Laat weten wat u vindt van radio 1. En dat mag gaan over van alles. Alle programma's, alle presentatoren, alle dingen die u hoort langskomen. U kunt, zoals altijd, reageren via de app... Maar de komende twee uur kan dat ook via telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. En ja, dat is helemaal gratis. Nou, uit de reacties die dagelijks binnenkomen... blijken een paar thema's dominant. Vorige week ging het in App Radio bijvoorbeeld... over het spelen van muziek op Nieuwszender Radio 1. En vanochtend wil ik u vragen wat u vindt van taalfouten die gemaakt worden... Heeft dus u zoiets van, ach ja, kan gebeuren, geeft niks. Of irriteert u zich eraan? Sorry, ik bedoel eigenlijk, ergert u zich eraan of irriteert het u? Bel. 0800-1121. Luisteraar Frank van Koten ergde zich deze week... aan Elisabeth Steins van het Radio 1-journaal. Zij zei dit. IJsland gaat weer jagen op vinvissen. De walvissoort staat op de lijst van bedreigde diersoorten... van het Wereld Natuurfonds. Ja, hoort u waar zijn ergernis kan zitten? Het is een lastig hoor. Maar volgens Frank is het vissen naar en niet vissen op vinvissen. Nou, zo ziet u maar. Even een voorbeeld.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 Do-doo-do-doo do-do-do-do-do-do. Ja, Lou Reed met Walk on the Wild Side. We hebben een eerste beller. Goedemorgen. Wat leuk dat u ja? belt. Met wie spreek ik? Hallo? Hallo. Met wie spreek ah, ik? We hebben contact. Ja. Ja, nee, hartstikke leuk. En gezellig ook. En ook dapper. <laughs> ja. heeft u een vraag of heeft u een taalergernis of gewoon een opmerking? Nou, geen taalergernis. Ik, eh, ik zag gisteren naar uh, Max te kijken uh, in plaats van de wereldrijd door. Do, die, die hebben nu een soort uh, vervangingsuitzending. Uh, en er was een mevrouw die, die naar de Zuidpool was geweest... en die gaat straks weer naar, de, naar, naar, naar een ander eiland... Maar die heeft dus wel de verontrustende meediging... dat we nog drie jaar te gaan hebben, eigenlijk. Nou, jee, maar ik vind het heel erg leuk dat u belt. Maar dit gaat over radio. En u komt nu met een tv-feedback-ding. Dus ik hmm. ga u erg bedanken dat u gebeld heeft. Heeft u nog iets over radio? Want anders dan... Ja, nee, ik ben, ik ben zelf uh, actief met radio uh, bezig... Met, uh, met, uh, met een nachtzuster en zo. En uh, dat soort uitzendingen. Oké, okay. en, uh, daar, en daar bent en, u uh, luistert u met veel plezier naar? Je mag juist zeggen hoor, alsjeblieft. Ik voel me zo oud als je, je u zegt. Nee, maar ik, nee, maar ik, heb, ik, ik, ik. Ik vind het heerlijk gewoon om naar de radio te luisteren en ik. Ik bel vaak uh, in, maar dan word ik vaak ook genegeerd. Oh, Van Nou, vandaag over... niet. <coughs> Dit is uw gelukkige moment. Dank ja, u wel uh... dat u belde. En um, Klaas, en blijf vooral luisteren natuurlijk. We hebben nog een beller. Trudy, heb ja. ik begrepen. Sorry? Spreek ik met Trudy? Ja. Wat leuk dat u ik... belt. Zegt u het eens. Uh, ik erg me uh, vreselijk aan het veelvuldig foute tuigen gebruiken van als uh, moeder zijnde of als vader zijnde of als weet ik het wat zijnde. Dat is helemaal verkeerd. Je moet zeggen als moeder of als vader of als journalist of weet ik het wat. Of zijnde journalist. Maar als. Hmm? Zijnde, dat is dubbelop. Dubbelop, oh. En hoezeer ergert u zich daaraan? Nou, behoorlijk. Maar Omdat gaat u bloed koken? U, nee, roept nee. u wel eens uit ik, tegen de radio? Au! Oh. Nee, nee, nee, nee. Ik uh, ben toevallig zelf ook ooit journalist geweest. Dus ik weet dat fouten gemaakt kunnen worden. Ook door journalisten. En ik wil nu geen naam noemen, maar het wordt bij... Euh, nou ja, bij heel vaak, heel, bij heel veel... Euh, ja, het is middernacht, ik heb weinig geslapen. Ik kom ook niet meer uit mijn woorden. Maar in ieder geval... Maar u nou, wilt geen namen noemen, zegt u? Maar nee. ik vind het toch leuk om te horen natuurlijk. Welke naam? Ja, haha. Nou, uh, dat gebeurt niet. Maar het zou misschien uh, nuttig zijn als we een, uh, een algemeen rondschrijven. Want ik kan nou wel zeggen, dat is hartstikke fout. En daar eiger ik me aan. Maar wat doen jullie verder met zo'n fout? Nou, ik hoop dat, dat het mij. dan bij die betreffende radiomaker terechtkomt... en dat die dan ja, zijn ja. of haar leven ja. betert. ja. ja. Nou, ik luister altijd naar Radio 1. Dus het is misschien een kleine moeite om dat bij Radio 1 rond te sturen. Uh, ik weet niet hoeveel mensen daaraan verbonden zijn. Maar het kan toch nuttig zijn ook dat uh, degene die die fout maakt... Zeker. Dat, uh, en er ah, werken hier sorry. heel veel mensen, hoor. u zou ze de kost moeten geven. maar, ja, ik, uh... maar, maar niet die presenteren. Het is iemand die uh, dagelijks kan het haast wel gepresenteerd. Man of dus, vrouw? Niks, niks. Uh, bedankt voor het aanhoren. En ik ben benieuwd of er verbetering in komt. Okay. Dan begrijp ik dat u uw werk ook goed doet. Dank u wel Bedankt. voor uw reactie. Ja. Heel fijn dat u ja. belde. Ja, ja, dat gaat natuurlijk makkelijk. Uh, via app, mail, telefoon, Facebook of Twitter... kunt u tegenwoordig makkelijk kritiek geven of vragen stellen aan radiomakers. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Omdat ik me afvroeg hoe dat vroeger ging... en vanaf wanneer luisteraars echt van zich lieten horen... belde ik met Huub Wijfjes, de mediaprofessor van de Universiteit Groningen. Ja, radio bestaat uh, voor in 2019 100 jaar... Nou, bijvoorbeeld is dus in Nederland, Itzada, die begon met het, de, het zenden van programma's in 1919. 19, 19. Die vroeg ook aan de luisteraars in zijn programma's: van kunnen jullie laten weten hoe jullie het vinden? En uh, die kregen een stroom uh, briefkaarten en kaartjes uh, van mensen die dat uh, nou prettig al als ze zeer prettig al hadden ervaren. Nou, en daar begint eigenlijk de Radio Omroep mee met interactie tussen degene die programma's maakt... en degene die dat beluistert en daarop wil reageren. Dus dat is eigenlijk 100 jaar oud, precies. Ja, want zonder die feedback is het eigenlijk alleen maar zenden. Ja, zeker. Radio Omroep is twee richtingen. En welk programma, al kijken we naar de geschiedenis van de radio... die 100 jaar heeft het meeste ophef uh, opgeleverd? De meeste ja, feedback, de meeste kritiek. Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen, want kijk, je hebt natuurlijk heel veel positieve feedback op programma's waar mensen heel erg tevreden over waren, optredens van beroemde artiesten. Maar, ik, maar kun je zeggen dat dan de positieve, zeg maar, de positieve reacties overheersen de negatieve? Als je na nou 100 jaar de balans opmaakt van reacties op radio... dan overheerst in overwegende mate positief eh, mensen zijn. Eh, die reageren op plaatjes, op verzoeken tot uh, meedoen aan spelletjes. En maar toch, al kijk ik nu wat er binnenkomt via de Radio 1-app... is er toch eigenlijk vooral veel negatieve kritiek... en niet zozeer positieve kritiek. Ja, er komt natuurlijk ook heel veel negatieve kritiek binnen... maar die moet je niet uitvergroten tot, uh, dat is de mening van het uh, de overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Kijk, als mensen uh, tevreden zijn, dan zijn ze minder geneigd te reageren. Maar als je kijkt naar luistercijfers, en, en, en uh, vooral permanente luistercijfers, ja. ja. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen van, van controversiële programma's... waar mensen echt heel negatief op gaan reageren... en waar soms ook reacties uit voortkomen. Een beroemd voorbeeld is altijd, vind ik, bij de VPRO-radio... Uh, Germaine Zangène... Het is Germaine Gronier als programmamaker die uh, seksualiteit via de radio ging bespreken. En mensen, luisteraars uitnodigden. om hun eigen seksuele problemen. of ook fantasieën. via de radio met de luisteraars te delen. Ik heb even een klein stukje klaargezet van Germaine Sangère. Laten we even luisteren. Je hebt eigenlijk helemaal geen zin om uh, dat zo'n jongen aan je ziet, of jij nee. hem. Of. Nee, want weet je, als die jongen aan me zit. Ja. Dan, dan vind ik het heel normaal. Als je me streelt, weet je wel. En dat allemaal. Dat, dat is heel normaal. Dat, ja, ik weet het niet. Maar vind je dat ook lekker? Nee. Helemaal niet. En dat kun ik nou juist niet voorleggen. Hm. Moet je luisteren, heb je. Heb je ooit wel eens aan zelfbevrediging gedaan? Nee, nog nooit. Nog nooit. Nee. En dat. Dat ken ik ook al niet begrijpen. Dat heb ik ook met de dokter over gehad. Ja. Dat ik. Uh, zelfbevrediging, maar. Uh, dit herken ik ook niet begrijpen van Hier horen we dus een meisje die nooit masturbeert. Ja, dit soort dingen leveren er dan gelijk negatieve reacties op, denkt u? Negatieve en ook heel positieve. Kijk, uh, dat meisje verhoort iets wat blijkbaar toch ook wel leeft... bij hele andere meisjes. Maar er zijn natuurlijk mensen die, die zeiden... ja, moet dat nou via de radio? Kan dat, niet? dat is toch de privésfeer van mensen zelf? En, nou, van, van dat soort reacties. En daar was de VPRO juist op uit, om dat uit te lokken. Ja, want dat wilde ik ook vragen. Zijn we gevoeliger geworden? Door ik, gedurende ik, die eeuw radio? Ik denk dat we vooral veel mondiger zijn geworden. Hè? En we hebben veel meer mogelijkheden om die mondigheid ook te kunnen uiten. Ja. Het is ook zo makkelijk, hè? Je hebt de, de wereld in je hand. Je kunt even snel een appje, een tweetje. Het is zo gepiept. Vroeger moest je een briefkaart gaan kopen bij de <lacht> sigarenboer. Ja, zeker. Een kaart. Met Helemaal naar de brievenbus. Of heel erop, brievenbus. Ja. En dan wachten tot, het, zit ook nooit tot het, om het de hoek. een uitzending was. Ja. Ja. Ja. Maar nu is het bijna onmiddellijk uh, in het openbaar forum... via een drukje op, uh, op, je, op je iPhone. Ja, ik weet, mijn uh, moeder die stuurde wel eens briefkaarten in naar uh, prijsvragen. En dan gingen we ook echt voor de tv zitten kijken... of dan die hand in die grote zakken op het grasveld voor het AVRO-gebouw bijvoorbeeld... of dan die hand onder de briefkaart eruit zou halen. Hebben we echt gedaan? Ik kan me het nu ja. niet meer voorstellen. Nee, ja, kijk, dat is wat ik noem echt sociaal gedrag. Ik vind veel gedrag in wat tegenwoordig sociale media heet. Ja, eigenlijk asociaal. Dus ik noem die media ook liever tegenwoordig asociale media. Want die bevorderen niet die onderlinge interactie van mensen en het gesprek in de samenleving, maar ze proberen het juist tegen te gaan. Daar zouden we veel meer over na moeten denken. En ik denk veel meer mensen zelf die die media gebruiken... over na moeten denken. We laten in dit programma ook een aantal mensen aan het woord... die een negatieve reactie hebben achtergelaten... en gaan met hen even kort het dialoog aan. Wie weet helpt het. Misschien komen ze tot inkeer. Zeker. Een gesprek is altijd goed. Zegt mediaprofessor Huub Wijfjes. En laten we dat dan ook gaan doen, deze uitzending. Bel me met uw opmerking over Radio 1, 0800-1121... of gebruik de app. Vindt u iets heel goed... Of juist heel erg slecht. We gaan weer naar een beller. Goedemorgen, met wie spreek ik? Ik ben Fred Stam, een verroerde luisteraar van Radio 1... zoals s avonds als overdag. Wat leuk dat u belt. Heeft u een opmerking, een vraag wellicht... Ik heb uh, eerst een opmerking en dat vind ik jammerlijk. En dat gebeurt dagelijks en vooral uh, overdag vanaf zes uur met Jurgen van den Berg. Alhoewel ik moet zeggen, Jurgen is een goede presentator. Daar, daar, is het, daar uh, ontbreekt het niet aan. Maar het is de uh, geluidskwaliteit van de verbindingen en wel in het bijzonder de interviews. Uh, ik weet niet of de interviews ter plekken zijn, maar ook op een gegeven moment via, via bepaalde kanalen. Dat die niet alleen wegvallen regelmatig, maar ook de kwaliteit uh, niet uh, Optimaal is, oftewel vervorming en dergelijke. En dan breken jullie het gesprek af. En dat is niet eenmaal. Dat komt regelmatig voor. Ik wil ik chargeren. Dat komt tussen zes en elf uur s ochtends. wel, nou, minimaal vijf keer voor. Ja, dat, u snijdt een, uh, een gevoelig punt aan. en een ja, veelgehoorde ergernis. Ik weet dat uh, Jurgen van den Berg daar in de rubriek. Uh, kritiek van Jan Publiek ook veelvuldig op uh, moet reageren. Nee, nee, nee. Ja, het is heel lastig. We, we doen ons best hier bij Radio 1. Maar ja, je vraagt wel eens af, hè? we kunnen naar de maan en zo. Maar een goede radioverbinding ja, is niet altijd and, and, uh, and, te doen. Ja. In het, in het analoge tijdperk was het geen enkel probleem... maar in het digitale tijdperk is het schering en inslag. En dat is erg dus, uh, En ook uh, gewoon de uitzender op zich... dat er een, een, bijvoorbeeld een tiende seconde geen geluid is. Nou, vooral bij muziek valt dat op. Hè? En, zeg, hey, dat, uh, en op een gegeven moment is dat niet alleen irritant... dat kan je toch niet permitteren als kwaliteitszender. Zeker niet, zeker niet. Zet u dan wel eens weg? Uh, ja. Dan uh, bel ik ook de KPN, want de KPN, omdat ik dus de provider KPN heb, en die heeft er dan uh, specifiek geen oplossing voor. Of die zegt dan dat we nemen het op met uh, met de uitzender. Want het hoeft niet altijd aan de KPN te liggen. Hè? Maar ik bedoel, nou, ze u, jullie... u dan weg ja, naar een andere weg, zender? He? Ja, waarheen? Nou, ik vragen mag? Ja. Huh? Nou, de hele heb ik helemaal weg. Dan denk ik, nou, dan, uh, dan uh, ik ga, het, het leven is niet alleen om te ergeren. Maar ik denk, hey, nemen jullie dat wel... Uh, te, dat was serieus, ne serieus, dat serieus. Nee, dat was serieus. Ja, ik, ja zeker. Ik, ik, ja. Ik, vind dat, ik vind dat niet voldoende. Nee, oké. Okay. En, en, daarom, en daarom dacht ik, ik zeg het nu toch ook even. Ja, heel keer. goed. En, en u noemde, en even, noemde even dat u zich ergerde. Geniet ja. u daar ook wel eens van, van uw eigen ergernis? Nee hoor, nee hoor, ik vind het al een jammer. Op een gegeven moment dat, uh, dat in deze tijd van communicatie... Uh, en communicatie is dus is altijd uh, tweezijdig. Hè? Je ja, zendt dat hebben we net ook Huber uh, Lijfjes horen zeggen inderdaad. Dat is eigenlijk de kern van radio. Hè? Niet alleen zenden, maar ook feedback krijgen van luisteraars. Heel ja. erg bedankt meneer Stam dat u belde maar met ik, uw uh, reactie. We gaan even door naar een volgende beller. Hallo, met wie spreek ik? Hallo. Goedemorgen, met Jon vanuit de vrachtwagen. Hé, hey, Jon. Ik, uh, ik heb even twee dingetjes. Een heel klein puntje van kritiek eigenlijk. Maar dat betreft niet uh, de nachtuitzendingen... maar uh, het programma van Sven Kokkelman. Een hele goede vent, een hele goede verslaggever. Alleen, hij valt iemand zo vaak in de reden. Nou, ik krijg zulke kromme tenen ervan. Ja. Nou, zal ik dan maar even iets verklappen. Later in deze uitzending heb ik uh, Sven Kokkelman uh, aan de lijn. En dan uh, gaan wij het met z'n tweeën hebben over zijn interviewstijl. Want u bent niet de enige die daarover uh, ja, klaagt. Uh, en ik heb hem de kritiek voorgelegd. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren deze ochtend. En dan uh, hoort u hem vanzelf uh, langskomen. En dan hoort u zijn uh, visie op zijn eigen interviewstijl. En wat hij vindt van al die kritiek. En u had twee punten. Wat is het tweede punt? Ja, uh, louter positief, want ik stap om twee uur in de vrachtwagen en uh, van twee tot zes geniet ik van elke uitzending, elke nacht weer. Het is uh, een heel breed scala aan onderwerpen, allemaal interessant en je leert ook nog wat. Aha, kijk, heel goed. En om uh, dus. zes uur stopte dan het genieten? Oh nee, oh, nee daar ga ik rustig door, maar ik, ik, ik, ik wou eigenlijk alleen de nacht even, even eruit halen. Nee, verder blijft je ook op radio 1 staan, dus wat dat betreft uh, geniet ik eigenlijk de hele dag door wel. Oké, okay, fantastisch. Goed. Nou, blijf vooral luisteren. Erg bedankt. De volgende beller. Ja. Zegt u Goedemorgen, maar. Goedemorgen, met Dennis. Hallo, Dennis. Hé, hey, uh, aan het begin van de uitzending had je het over... wat vissen op of naar vindvissen. Maar dat klopt allebei niet. Ah, heel goed. U kunt het rechtzetten. Vertel. Nou, uh, vindvissen zijn zoogdieren. Dus die dieren uit de zee halen is niet eens vissen. Het is... Uh, of pakken of hoe je dat noemen wilt. Maar het is geen visser. Oké. Okay. Dus je pakt een Vinvis of je vangt een Vinvis? Ja, het is net hoe je het noemen wilt. Ik uh, okay. het uh, onnodig ombrengen. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval geen visser. Okay. Ergert u zich dikwijls aan uh, grammaticale fouten op de radio? Nou, regelmatig hè? ja. Zo erg dat u zelfs gaat bellen. Ja. Hmm. En uh, heeft u het idee dat het beter wordt? Ik uh, niet. Eigenlijk is het zo uh, dat elke generatie met jongere radiomakers... dat, is ook, uh, dat er meer fouten inkomen. Oh, oh, oh, oh, oh. Dat is dus niet goed. Nou, je zou kunnen zeggen van dat is het veranderen van de taal Ja, maar inderdaad. Maar ik denk wel dat je... Ik vind wel dat je tegenwoordig uh, bijna aan een radiopresentator kunt horen... waar die vandaan komt en van welke generatie die is. Maar is dat dan iets slechts eigenlijk? Of heeft u dus zoiets van, nou ja, het is gewoon een organisch geheel, dingen veranderen? Ja, dat wel. Maar we hebben ooit eens een keer uh, afgesproken wat de Nederlandse taal is. Het dus zou misschien wel prettig zijn als een radiopresentator zich eraan houdt. Oké, okay. nou dank u wel. Fijn dat u even belde. Dank u wel. Oké, okay. blijf bellen als u dit hoort. Uh, het kan gaan over taalergenissen, maar ook over andere dingen die u uh, langs wordt komen op de radio. En dat kan dus over alle programma's gaan, alle presentatoren, muziek. En het nummer nog één keer: 0800-1121. En dat was de chain van Fleetwood Mac. En we gaan gelijk door naar een beller. Goedemorgen, met wie spreek ik? Goedemorgen, neem aan dat ik dat ben. Ja, u bent in de uitzending. Ja, met Saïda. Uh, ik heb één keer dat interview gehoord van Sven Kokkelman met Leni van het Hart. Mm -hmm. En die mevrouw, als ik de presentatie was, ik had haar weggedrukt. Of... Zij liet niemand uitpraten. Ja, u had weggelopen. Oh. Nou, ik had die schrijf van haar kant dicht gedaan. Ja. Bent u ik. Ik ging gewoon bellen en, uh, met iemand. En die man weet zijn verhaal, maar ze zat er constant doorheen. Bent u wel blijven nee? luisteren? Nee, want ik werd daar heel rustig van. Weet je, ik, Ja, want je hoort maar één. Iemand praten en hij stelt de vraag aan een ander persoon die die waarschijnlijk opbelt en ze zat constant er doorheen want ze was het niet eens met die antwoorden wat vindt u wel fijn om naar te luisteren uh, hoe bedoel je nou zijn koekeman kan u dus niet zo bekoren maar heeft u een ander ja, nou nee dat dat interview want ja die mevrouw die zat er constant doorheen en dat had hij toen niet uh... Ja, goed onder controle. Oké, okay, maar anders vindt u hem eigenlijk wel fijn? Uh, ja, en alleen de man waar hij, Hoe heet die man ook alweer? Uh, die elke dag inbelt. Oh, Dries Roelvink. Ja, als hij belt, dan zegt hij altijd alleen maar... Hallo Sven, en nooit ook de gast. Die begroet hij nooit. Dat, dat vind ik ook wel een beetje... Slordig, onbeleefd. Nou, onbeleefd, want ja, je weet dat er nog iemand daar zit. Dan kan je ook zeggen, goedemiddag meneer Huppel de pup en Sven kokkelman. Oké, okay. wat fijn dat u uh, belde met deze reactie. Dank u wel. En zoals, uh, uh, daarnet, uh, de, zoals ik daarnet al zei, later deze uitzending spreken we met Sven Kokkeman... over de kritiek die je uh, dikwijls binnenkomt uh, op zijn manier van uh, interviewen. Hoewel het hier meer ging eigenlijk over de gast, als ik het goed begrijp. Ja, dat uh, ik overal doorheen. Ja, inderdaad. Dank u wel. Uh, luisteraar Erik beklaagde zich uh, ook over iets. Namelijk: Carl-Johan um, de Zwart zei tijdens Spraakmakers deze week het volgende. Um, wij hebben contact gehad met Kasper en die geeft aan dat hij op dit moment er niks over kan zeggen. Uh, ja, geeft aan, ebt Erik. Wat een lelijk Nederlands. Er was een tijd dat we gewoon zeggen zeiden. Ja, zo gaan het uh, dus gaan. En blijven ook bellen over taalfouten. of bijvoorbeeld over het volgende: sport op Radio 1. Want regelmatig komen er klachten binnen over de manier waarop sport gebracht wordt. Een voorbeeld. Afgelopen maandagavond vloeg, vroeg luisteraar Wouter... die naar het bureau Buitenland luisterde, zich af... waar, letterlijke quote, de flitsen van de huldiging van PSV... in godsnaam voor nodig zijn. Nou, blijkbaar hoefde de huldiging van de landskampioen voor hem niet... tijdens de nieuwsuitzending. En hij is niet de enige. Iemand anders die zich druk maakt over sport op Radio 1... is Jean-Pierre Gelen, voormalig tv recensent bij de Volkskrant... en nu ombudsman bij die krant. Nou, de irritatie is bijna dagelijks. Tijdens het scheren rond half acht ochtends eh, krijg ik iedere ochtend een, een update over het laatste sportnieuws. Door Gio Lippens, geloof ik. En daarbij lijkt het er eigenlijk nauwelijks toe te doen of er eigenlijk wel sport was de vorige avond. Want er is altijd sport en het is altijd belangrijk. En daar moeten we tien minuten over worden bijgepraat. Uh, dus die ergernis is dagelijks. Maar de laatste keer dat ik hem heb geuit was een week of... Drie geleden, denk ik. Toen zat ik op zondagochtend naar een van mijn favoriete programma's... vroeger Volgens, te luisteren. En men vond het kennelijk nodig om die uh, een paar keer te onderbreken... voor flitsen live vanuit Australië... waar Max Verstappen met de Formule 1 meedeed. En, en wat wel, irriteerde u dan hè, heel erg? Dat het uh, om uh, een soort vervuilende sport gaat binnen zo'n groen programma? Of gewoon dat de flow nou, werd onderbroken? Of? Het is een combinatie wat mij betreft. Er valt over sport volgens mij niet zo gek veel te vertellen. Ja, volgens mij moet je dat vooral zien en het valt daar uh, uh, niet zoveel aan te beluisteren. Dat is één, maar in dit geval trof mij natuurlijk in het bijzonder... dat je het hebt over een doelgroep van twee, driehonderdduizend man... die al jarenlang iedere zondagochtend naar een natuurprogramma luisteren. En zou er nou werkelijk één luisteraar zijn die denkt ondertussen van... Goh, ik hoop dat het live onderbroken wordt... voor een sportflits over de Formule 1 in Australië. Ik denk het niet. Maar het Max Verstappen is, is wel onze nationale held. Ja, die niet zo gek vaak iets wint, heb ik de indruk. Maar dan nog, ik kan best een half uurtje wachten... tot het nieuws om te horen of Max Verstappen goed heeft gereden. Nou, en het idee van gevoel van urgentie... die op de nieuws en actualiteiten en sportzender ook... Radio 1 uh, wordt overgebracht. Ja. Ja, nou ja... De, de ah, dat lachje voorspelt niet veel goed. De, de, nee, de urgentie van, van een sportevenement ontgaat mij toch al heel vaak. Maar dat komt omdat ik ook helemaal niet zo van sportverslaggeving houd. Wel van sport trouwens, hoor, daar is niks op tegen. Maar, oh, maar dus, dus niet een eens zozeer van... dat er aandacht aan wordt besteed... maar dan ook nog hoe? Ja, ik vind het vaak lelijk. Het is vaak getetterd. Het het, ja, en het, het is volkomen inhoudsloos. Nou kan dat allemaal... Maar het misverstand is dat Radio 1 een nieuws- en sportzender is. Dat wordt mij vaak ook verweten door mensen die het niet met mij eens zijn. Maar alsof dat vanzelfsprekend is, die combinatie. Maar dat is natuurlijk ook maar een verzinsel. Nou, ik ben heel benieuwd of de luisteraars vannacht het met jou eens zijn... of dat zij dat heel anders zien. Bij deze ook een oproep. Hè. Laat het ons vooral weten hier vanavond bij App Radio... via 0800-1121. Ja. U bent wel heel streng, hoor. Zeker, ik voorspel je dat binnen een minuut het woord zuurpruim valt. Maar dat komt van mij. Ik ben geen zuurpruim hoor, ik ben het zonnetje in huis. Maar die, die, die agressie die komt een beetje omdat mensen zich aangevallen voelen... op het feit dat ze van, van holle sport houden. Ja, wat vindt u als luisteraar hier nou van? Mee eens? Het kan natuurlijk ook zijn dat u het normaal wel prima vindt... maar juist tijdens grote toernooien uw bedenkingen heeft. Of het tegenovergestelde zijn er juist sporten die u mist. En hoe. App of bel 0800-1121. Ik ben benieuwd. En we gaan naar een beller, naar Jos. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Goeie, ja, ik, uh, ik heb een beetje problemen met de presentatie van Thijs van der Brink... of Willemijn Veenhoven. Want we praten zo snel dat ze zichzelf misschien niet kunnen verstaan. Of ze hun tong breken of zo. Ik, ik, uh, dan ben ik geneigd om de radio uit te zetten. Oh, ja, dat horen we natuurlijk niet graag. Is het zo erg? Nee, maar. Uh, nou, ik vind het. Met name Thijs van den Brink heeft dat zo vlot. En zo vlot onderbreekt mensen. En ik vind dat erg storend. Toch, toen hij TV. Als hij TV, TV presenteert, is het hetzelfde probleem. En. Het, ja, ik denk dat het aan, aan de man ligt. Ja, en ik heb trouwens ook problemen met. Weet je nou, Willem de Gelder. Dat is ook zo'n man. is dan de ochtenduren bij de EO en bij de KRO en de KRO, en de KRO, en de KRO en doet maandagmorgen. En het is allemaal hetzelfde probleem... dat mensen te snel praten? Ja, wat we ervaren... Nou, ik vind dat te snel praten... en, en met, uh, met stemverheffingen dat doet bijvoorbeeld... de Willem de Gelder, dat, hè. heel erg. Stemverheffingen en... dan denk ik van, ja, is het nodig in zo, zulke zinnen? Het klinkt, het klinkt zo onvriendelijk. Zijn hm. ze bij mij horen. En heeft u een uitgesproken voorkeur ook voor iemand? Nou, gewoon uh, uitgesproken voorkeur... Waar ik graag naar uh, luister. Bijvoorbeeld, kleine Plag vind ik wel erg fijn om te horen. En wat in wat zij doet, vindt u zo fijn? Nou, de manier van, van uh, benaderen van gasten. Dat, uh, dus in haar journalistenforum. En ja, goed, zij is ook, hoe uh, noem je dat? Een beetje onder, onderhouden. Dus op een gegeven moment uh, zegt ze van. Uh, nou ja, duidelijk het voor en tegen. En in ieder geval het, uh, geeft de presentatie uh, nee, de, de gast. Als daar omgeving iets onduidelijk is, vraag ze uh, door. Is me dat opgevallen. En dat vindt u een fijne manier van werken. Dat vind ik een fijne manier van werken. Dus dan laat je ook een, wat je dan niet per definitie kritiek, maar het is meer ondersteunend. Ja, ik begrijp dat. En dat vind ik wel prettig als je, ja goed, dat zullen anderen hebben, maar ik kom ze gewoon niet op namen. Ja. Maar nog eens een vraagje. Nou hoor ik net in je vorige uh, interview met de meneer over vanavond, hè. Ja. Het is nou bijna, het is nou bijna, ik zeggen, niet bijna dag. Maar dat valt me namelijk in meerdere uh, nachtuitzendingen op. Hoort nou de, de dag van waar de datum begint, uh, vanaf 12 uur straks, hoort dat nou bij de dag daarvoor? Want we zeggen wel eens, het is, is gewoon donderdagmorgen. Maar er wordt vaak gezegd, de woensdag nacht. Ja. En dat valt me ook op. En wat is het nu? Volgens mij hoort het dagdeel na, na, de, na middernacht bij de komende, uh, het komende helemaal. Ja, het is, dat heeft u gelijk in. Het is wel een beetje ook een gevoel, denk ik, wat mensen hebben tot een uur of drie, vier. Voelt het nog als nacht? Daarna begint de ochtend. Ja, maar dan is het nog nacht. Jawel, dan nee, is het hij nog nacht. Maar, ja. maar ja. Hij, hoort, hij hoort dan, uh, hij hoort dan bij, de, de komende, bij de komende erdmaal. Of het, uh, het erdmaal wat al bezig is. Ja. Maar bijvoorbeeld, het wordt gezegd woensdagnacht. En dan denk ik, ja, nee, de woensdag is geweest. Ja, het is altijd, ik en, heb, en ik is heb daar vrouw. trouwens wel eens echt een fout mee gemaakt op het vliegveld met dit soort verwarringen. Van de, wanneer vliegen we terug? En dat was dan een paar minuten na middernacht. En dan welke dag of welke nacht. Of, uh, ja, het kan wel eens heel erg fout gaan. Leuk dat u dat uh, ja. even zo, uh, zo noemt. We gaan door naar de volgende beller. Richard. Hey, goeiedag. Welkom in de uitzending. Hey, goeiedag. Ja, ik had ook een paar punten. Ik zit even te luisteren. Uh, wat me, ik ben trouwens eens met meneer over Thijs van der Brink. Die vind ik uh, zeer irritant met het onderbreken dat had. Uh, of de reis ook helaas uh, een handje van. Terwijl ik dat wel eigenlijk wel een goede interview vind, want die durf keukentjes een vraag te stellen. En wat me ook opvalt de laatste tijd uh, is als bijvoorbeeld iemand aan het woord gaat dat een regisseur vergeet een schijf open te trekken. Er werd net ook een muziek ingestart en muziek niet al, terwijl die schuif nog helemaal open moet getrokken worden. Aha, slordig schuiven. Ook een ergernis. Ja. Hmm. En uh, ik vind het ook jammer... Uh, ik, ik luister graag naar jullie. Uh, begrijp niet verkeerd. Uh, ik vind het jammer dat het lagerhuis... Allermachtig is ingekort. Ik bedoel, van, of jullie zijn het uit... of doen we het dan gewoon maar niet meer. Ja, Want het lijkt allemaal wel snel... zo snel te moeten gaan. En u houdt meer van het wat langgerektere... wat meer achtergrond nou ja. erbij. Je mag trouwens je zeggen, hoor. Ik ben, ik ben 42... Je? Ja, zelfs. En wat, wat ik ook wel eens jammer vind, uh, en dat had van leren jou wel een, een geheim voorbeeld van... van dan, ...dan snijden jullie een bepaald item aan en ik noem maar een dwarsstraat. Een, een, uh, joh, dus je hebt bijvoorbeeld Jurgen van den Berg van, joh, uh, Poetin is boos, ik noem maar een dwarsstraat. Nou, dan ga je naar de verslaggever in Rusland en ja, Poetin is boos, ja, Poetin is heel erg boos. Nou, dankjewel voor je bijdrage. Ja, dan, uh, het, het kost een x aantal seconden of, of een minuutje. En je komt eigenlijk geen stap verder. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer met uh, Willemijn en uh, de andere presentator. Dan willen ze uh, snel nog even wat zeggen van wat er in het nieuws zit. En is bijna al 25 tot 50 procent van het nieuws is al voor, voor, de, voor de presentator die het nieuws gaat oplezen, is al weggevraagd. En dan denk ik bij mezelf van... Joh, zeg gewoon, er komt een presentator of uh, iemand komt een nieuws voor lezen. Maar zeg er gewoon niks over. Een presentator moet presenteren. En een nieuwslezer is een nieuwslezer. Ja, inderdaad. En dan eigenlijk wordt dan zeg maar... Uh, het, het, uh, het gras al weggemaaid voor de voeten van de nieuwslezer. Ja, en, dat, en ik vind dat een beetje kinderachtig. voor de rest hebben jullie hele leuke programma's. Ik luister graag naar jullie. Maar dat zijn wel van die dingen, dus ik denk van... Uh, en, en dat kan beter, zeg zijn. maar. Ja, de Placht vind ik inderdaad ook een hele goede presentatrice. En Jurre van den Berg ook, absoluut. En mag ik vragen waarom u nu luistert, zo vroeg in de ochtend? Ja, zeg maar, nou, uh, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik begin in de regel rond twee, drie uur s'nachts. dan vind ik het lekker om dan eens een muziekje te luisteren... en dan eens naar jullie te luisteren. Maar wij en draaien ook muziek. Ja, dat mag voor mij een stuk minder. <laughs> maar u zet wel weg is. naar muziekzenders als u muziek wilt. Nee, ik, ja, als er muziek wordt, wordt gedraaid, dan, dan zet ik gelijk weg. Kijk, ik, ik luister naar jullie vanwege dat jullie praten. Kijk, anders ga ik van de jacht of slimme VM of weet ik wat, dat soort zenders. Ja, uh, ja, dan zoekt u het echt op. En bij Radio 1 verwacht u gewoon uh, ja, uh, gesproken woord. Ja, het gesproken woord kijken. En als ik even naar Klassiek wil, dan ga ik wel naar Radio 4 of iets dergelijks. Maar ja, jullie zijn toch in de regel van het nieuws en de praatzenders. Oké, okay. je... nou heel erg bedankt. Wat leuk uh, dat dus nou, je reageerde. Ja, ik zei het. Ja, ja, ja, ja. Het duurt even, maar dan heb ik hem. En blijf vooral luisteren. Nou, dat komt goed, dankjewel. Ja, wilt u ook reageren in de uitzending? Dat kan, via 0800-1121. En ja, ook via de app. En er komen heel wat reacties binnen ja, over Sven Kokkelman. Dat, uh, dat hij ook nog eens om zijn eigen grapjes lacht. Oei, uh, Veel mensen zijn het ook wel eens met uh, Jean-Pierre Gele over sport op de radio. Uh, ja, weg met sport bij een nieuwszender, stuurt Henk de Haas ga lekker sporten, maar doe de verslaggeving over sport op een andere zender. Volgens mij wordt dat een hit. Tja, uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, even een complimentje over de nachtprogrammering. Uh, de nachtprogrammering van Radio 1 vermaakt, informeert... en stelt ter discussie op een bijzonder goede wijze... Ik ben blij dat ik, wonend in het buitenland... door het tijdsverschil elke ochtend heerlijk wakker kan worden... met de nachtzuster, Risa en anderen. Dank. Nou, Mika, wat ontzettend leuk dat je dit uh, laat weten. Uh, het ergert mij dat men tijdens de nacht goedemorgen zegt... hetgeen zojuist ook gebeurde. Ja, dat was ik dus. Mijn fout. Ja, en daar hebben we het ook een beetje over gehad. Hè? Wanneer eindigt de nacht en wanneer begint de ochtend? Tja, dat is... Uh, ja, ja, zo rond vier uur is het omslagmoment, begrijpen wij hier in de studio. Maar daar kunnen we natuurlijk naast zitten. Laten we weer even kijken naar een, uh, een beller. Ja, ik bel. kijk ik bedoel, luisteren. Sorry, met wie spreek ik? U spreekt met uh, Neeltje de Graaf. Mevrouw de ik Graaf, me, leuk dat u bent. Ik erg me aan het Nederlands op Teletext. Oh. Ze treden met elkaar in contact. Ik treed nooit met iemand in contact... Ik praat met ze, of ik zeg het tegen ze. Ik vind het Nederlands op teletext en daar leren wij allemaal van. Van al die fouten die er op teletext gemaakt worden. Het gaat gewoon door. Heeft u het wel eens aangegeven bij teletext? Nee, als dat kan, doe ik het zeker. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en um, op de radio, hoe zit het daarmee? Ik wil daar met u in contact treden. Oké. Okay. Nou, goed. En het, het wordt meerdere. Waarom geen aantal? aantal is gewoon verdwenen. Nou, een aantal wordt wel vaak gebruikt... en dat levert dan meteen ook een nieuw probleem op. Want vaak wordt, het wordt een, nooit gebruikt. Een, het aantal is of het aantal zijn uh, is dan weer een, uh, een dilemma. Ja, en... dan moeten we het maar goed uitzoeken. Ja, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Nee. Lees, luistert u met plezier naar Radio 1? Um, nou, niet altijd, hoor. Ik luister s'morgens wel, maar soms ben ik in het helemaal zat. En waar ik, wat ik ook heel vervelend vind, dan is er een programma. en moeten een aantal mensen moeten daarover spreken. En dan hebben ze een plezier met elkaar. Nou ja, nou, weg. Oké. Okay. Nou, fijn dat u belde. Dank u wel voor uw reactie. Ja, fijn. Waarom nou nooit prettig of eerlijk? Het woord fijn, dat is zo... Ik vind het een misselijk woord. Oh, of is het een lege huls, dat het niets meer betekent? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik vond het buitengewoon prettig dat u belde. Nou, ik hoop het. <laughs> Oké. Okay. Dank u wel. Uh, ik, ik ben benieuwd hoe teletekst er dan in de toekomst uit gaat zien. Ik vind een Nederland teletekst slecht. Genoteerd. Dank u wel. En een fijne dag nog. Fijne dag. Nou, ik ga nog even slapen, hoop ik. Oké, okay. ja. wel te rusten. Ja. Ja. Nog, nog een beller? Ja. Hallo. Zegt u het ja? Ja, zeker. Ja, met Nieke. Dag, Mieke. Ik wil zeggen dat ik de, de muziek verschrikkelijk vind op één. Er is geen Nederlands lied. We hebben zo goede Nederlandse liederen, ook van tien jaar terug. En dan denk ik, al dat Engels, je wordt er helemaal echt ziek van. Oké, okay, en wat zou u graag willen horen? Nederlandse liederen. Maar heeft u een Misschien voorbeeld? Wat zou u... Nederlandse zou wat kan ik voor nee, u draaien? Nee, we zitten op een Nederlandse zender. En ja. daar gaat het om. Ja. En het lijkt of we lijken wel op een bbc volgen vanwege de muziek. Ik vond het echt storend worden. Ik doe regelmatig één uit. Maar kunt u een liedje noemen wat u graag zou willen horen? Ja, dag. Daar, daar begin ik niet aan. Het is gewoon het Nederlands. De, de muziek wat meer Nederlandse liedjes. Ja. Oh, er is zoveel goed. Annie en is niet. Het, het, het, ach, kom nou toch. Kunt u nou net iets laten horen? Dat is zo'n onzin. Ja, nee, maar ik wil heel graag een Nederlands liedje nu voor u uh, uh, uh, spelen. Maar u heeft even geen suggestie? Nou, uh, uh, een, een liedje van Theo Bos, wat hij zelf zingt. Oké. Okay. Ga uw gang maar. Oké. Okay.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 Ja, Hans de Boy met Annabel. Sylvia, welkom in de hey, uitzending. Hallo. Hallo, was u tegen iemand aan het praten? Ik weet niet, ik was met, uh, met iemand aan het praten, maar je spreekt niet met Sylvia. Oh, nee. oké. Okay. Dan uh, met ho Hoe, kom je, hoe, je, hoe je kom je zo bij Sylvia? Nou, ik kreeg door van mijn collega dat uh, Sylvia aan de lijn hing vandaar, maar een excuus. Oh ja, nee, maar dat zou best kunnen, want mijn vrouw, die heet Sylvia, die belt nog wel eens een enkele keer. Maar nu vanavond was ik aan het luisteren en na veel moeite heb ik dan eindelijk jullie te pakken gekregen. Oké, okay, nou, fijn dat u maar het heeft, dus, heeft volgehouden. Dus, ja, al mij te Ik erger me niet, want, want als je je aan fouten moet ergeren, dan moet je bijvoorbeeld niet bij het onderwijs gaan, hè? Om, om maar iets te noemen. Maar je leert wel ontzettend veel en er worden ontzettend veel fouten gemaakt. Ik heb wel eens gezegd, hoe is, als, ik was vroeger leraar en dan uh, had je tegen iedere, leer, iedere leerling in de klas precies hetzelfde gezegd. Maar dan deed je daarna een overhoring en dan kreeg je tienen en enen. En dan denk je, nou ik heb toch allemaal hetzelfde gezegd en er zijn toch verschillen. Ja, want een aantal luisteraars hebben ook aangegeven, een aantal luisteraars heeft aangegeven. heeft ook aangegeven, ja, heeft aangegeven ja. dat ze, dat ze wel vaker ja, klachten hebben doorgegeven over taalfouten. En dat het niet verbetert. Ja. Maar u weet dus uit eigen ervaring hoe taai het is om mensen ja, taalfouten te doen rechtzetten, eigenlijk. Nou, ja, ik vind, ik vind die eigenlijk het, het is alleen, het is alleen een reclame voor jezelf, denk ik, wanneer je, je Nederlands goed bezigt en wanneer je dat niet doet. En dat iedereen het niet even goed doet, dat merk je bijvoorbeeld in Rotterdam. Dan zeg je, nou, het kan aan mij leggen, hè? het kan aan mijn leggen of zo, zulke soort dingen. Maar wat ik, waar ik dus al, al ontzettend lang uh, naar, naar luister en waarvan ik denk... jongen, dat gaat dan nog steeds verkeerd en dat is gedeeltelijk goed... ...maar dat gaat over de, de persoonsvorm die bij, uh, het, uh, bij de beleefdheidsvorm u hoort... Ja. Je zegt u heeft of u hebt. Mm -hmm. En nou is het dus zo naar mijn idee dat het moet zijn u hebt. Want er is een eenvoudig zinnetje. Uh, als je zegt wie heeft u bedrogen of wie hebt u bedrogen, dan zie je dat er een andere persoonsvorm bij dat u hoort. Inderdaad, en, ja. Ja, ik merk en, het. Dus het gaat om de u heeft zelf iemand bedrogen of de u is bedrogen. Precies, daar gaat het om. Dus wat is nou de persoonsvorm die bij u hoort? En dat moet dus zijn, u hebt. Dat is de meest correcte vorm. En als iemand dus Nederlands spreekt en zegt, u hebt, in plaats van u heeft... dan denk je, oh nou, die man is of die vrouw is goed op de hoogte. Die weet precies hoe het moet. Maar niet dat me dat nou zo ergert. Ik denk alleen jammer dat die nog niet helemaal op de hoogte is. Er zijn natuurlijk heel veel jongere mensen die... ja anders omgaan met de taal dan, dan oudere generaties... die ja, in het ogen van oudere generaties veel fouten maken. Maar ja, uh. moeten we die dan allemaal als minder inschatten? Het is natuurlijk ook dat taal uh, ja, een soort levend organisme is... wat steeds uh, verandert ja, minder, en minder, minder, minder inschatten of minder op de hoogte? Wat denk je? Nou ja, het ene uh, uh, is gekoppeld minder op de aan het ander. Als, ja, ja als, als iemand zegt u heeft, dan denk ik... nou, jij is toch nog niet helemaal op de hoogte... En dat, maar dat, niet, dat, niet maar dat zo erg. Maar ik denk, ja, jammer, er is nog veel werk te doen. En dat is natuurlijk ook het interessante met mensen... die zich met taalwetenschap bezighouden. Die houden die, houden die, die ontwikkeling bezig. En die zeggen, ja, u heeft is ook goed. Maar, maar dat, die twee zinnetjes die ik zo even noemde... namelijk, wie heeft u bedrogen of wie heeft u geslagen... en wie hebt u geslagen, dat, zijn, dat, is, dat, dat duidt dus duidelijk het verschil aan. Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk ondertussen wel een beetje nieuwsgierig. Waar is Sylvia? Waar is uw vrouw nu? Mijn vrouw ligt in bed. Oh. En weet ja, zij dat u naar nachtprogramma's belt? Die, die sla nou, nou ja, ik, ik weet niet, ik denk dat op de een of andere manier er bij u, is, i, u, bij u iets is voorgepland. En dat er dan staat Sylvia en dat dat, dat nummer ge, gecombineerd wordt met, met mijn vrouw. Ja, dat klopt. En dat nou toevallig lag ik een beetje wakker te zijn. Toen hoorde ik u heeft gezegd, zeggen. En toen dacht ik, nou, misschien is het leuk om een keer te bellen. Dus ik heb een keer of dertig gebeld, 0800-1121. Sorry hoor. En, en, toen, nee, <laughs> en, en toen kreeg ik u dus. Maar ik was niet Sylvia. Nee. En wat is uw naam? Want dan kunnen we naast Sylvia kunnen we schuine streep... Oh, Sylvia, Sylvia en Rob. Ah, Sylvia schuine streep Rob. We passen het ja. aan. Ja, wat u wilt. Dank u wel. En blijf vooral <laughs> luisteren. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. wat, okay. wat, gaat, wat gaat u nu zeggen? Ik ga nu zeggen. u nu zeggen u heeft of u hebt? Ik ga nu zeggen, goedemorgen, dank u wel voor het bellen. Ah. Is dat goed? Okay. Oh, ja, dat is ook prima. Okay. Okay. Goedemorgen en dank u wel voor het bellen. <laughs> Oké, okay. niets te danken. Ik heb het graag gedaan. <laughs> Lieke, welkom in de uitzending. Ik denk dat u Marike bedoelt. Ah, kijk. Het gaat nog wel eens mis <laughs> met die namen, hè? Nou ja. Ja, het niet, hoor. Maar uh, ja, de vorige beller die had het ook over het verarmen eigenlijk van de taal... En en uh, nou dat vind ik, u heeft en u hebt, uh, vind ik in, inderdaad dan wel moeilijk. Maar het leggen en het kennen, en het, uh, dat vind ik dus dingen die... Uh, het verarmt de taal zo vreselijk. En uh, ja, zou dat niet beter op de scholen ook daarop gelet kunnen worden? Dat, uh, dat is dus iets wat, wat mij dus heel erg ergert. <lacht> maar we hoorden bij de vorige beller... Uh... Rob, die heeft uh, ja. als onderwijzer gewerkt. En die vertelde dus ja. hoe taai het is om die leerlingen het gedrag te doen veranderen. Om he, die taalfouten er eigenlijk uit te rammen bij die kinderen. Dus het ja. onderwijs kan natuurlijk maar ja, tot op een bepaalde hoogte bijsturen. Ja, maar je moet wel ergens beginnen natuurlijk. Ja, maar het is niet zo dat het niet geprobeerd wordt, maar het komt niet aan. Nee, maar nou goed. Maar, dat was, maar ik had eigenlijk nog iets. Oh. En dat was ook. Ik, uh, eigenlijk luister ik elke nacht naar de radio. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Vooral, uh, inderdaad, wat minder muziek, maar dat, uh, dat ligt aan jullie. Maar de zaterdag op zondag, nou, dat vind ik een vreselijke uitzending. Dan is ook echt altijd mijn radio uit. En welke uitzending is dat? Ja, dat is in ieder geval. Nou, het, het, uh, de presentatoren uh, ja, zijn ontzettend veel lol samen. <lacht> en uh, het gaat nog wel eens een keertje dat het erg uh, grof gaat worden. En dat ergert mij gewoon. Ja, oké. Okay. Ja, dat is uh, natuurlijk heel erg jammer. Uh, maar fijn om te horen dat u al die andere nachten wel luistert. Ja, inderdaad. En nu dus ook. <lacht> er staan toch heel veel mensen hun best te doen. Ja, en nu dus ook. Leuk, Leuk dat u belde. Ja. Dank u wel. En wilt u ook bellen als luisteraar met een reactie? Dat kan, 0800 1121. Ik herhaal, 0800 1121. Tot zo.